Emmanuel, Emmanuel, zijn naam zal zijn, Ik heb een Europese opvoeding gehad. Ik ben trots op de mens, op de mens. Echt waar. Ze zegt tegen mijn man. Ze noemen manneken. Als je gaat trouwen, zorg dat je een huis hebt en zorg goed voor je vrouw. En dan pas neem je kinderen. Ik zal wat vertellen toen mijn moeder overleden was. Toen, uh, toen kwam ik achter. En dan kom je alle, kom je alle, alle, alle, alle dingen boven water. Weet u dat als iemand sterft, komt alles boven water. Ik laat niks geheim houden. Al die papieren komen boven water. En ik kwam de, de geboorteachter van mijn moeder kwam in mijn handen terecht. En er staat erin dat mijn moeder is geboren buiten het huwelijk. Het was, het was even pijnlijk. Maar zij kon er niks aan doen. Als je netjes opgevoed bent, dan kan dit niet. Dat kan dit gewoon niet. Bij de mensen is het onmogelijk. Maar God is genadig. Hij is barmhartig. Ga naar vergeven. Ga naar vergeven. Hoe zit het met u? Hoe zit het met mij? Zijn wij dat ook? Zijn wij dat ook? Het is een fout, net als ieder andere fout die je maakt in je leven. Naderhand is, zijn mijn ouders, of mijn opa en oma, pas getrouwd. Toen ze de vierde of de vijfde kind hadden. Het gebeurt. Of het goed is of niet goed is, maar het is gebeurd. Maar wanneer je op je knieën gaat en je vergeeft je ouders voor de zonden die ze gedaan hebben. En je vraagt vergeving aan God en je vergeeft je medemens, je broeders en je zusters voor de fouten die ze gemaakt hebben tegen jezelf of andersom. Dan zal God je gaan vergeven. Waarom? Omdat hij genadig is en warmhartig is. Niet omdat wij dat verdienen. Niet omdat ik een ander vergeven heb. Echt niet waar. En toch staat er dus zo in, in de Bijbel. Hij zal je vergeven staat erop. En ik heb één ding geleerd. Zullen. Dat is een sterk woord. Hij zal je vergeven. Maar niet omdat we dat verdienen. Niet omdat we gedaan hebben wat hij gezegd heeft. Niet daarom. Maar dat is alleen uit zijn barmhartigheid. Daarom doet hij dat. We gaan terug naar psalm 23. Ik ga het nou lezen uit het boek. Een psalm van David. De Heer is mijn herder, dus heb ik alles wat ik nodig heb. Mooi. Ik wil u nog een geheimje verklappen. Ook in de psalm. psalm. Even naar psalm 24. Vers 14. Des heren vertrouwelijke omgang is met wie hem vrezen. En zijn verbond maakt hij hun bekend. Hij spreekt hier over geheimenissen. Des Heeren vertrouwelijke omgang is met wie hem vrezen, en zijn verbond maakt hij hun bekend. Dus we moeten de heren vrezen. Dan zal hij zijn verbond bekend maken. Anders zullen we het nooit snappen. Dus als ik het toen niet snap. Zal ik het nou ook nog niet gedaan hebben als ik mijn hart verhard, Als ik mijn been stijf blijf houden. Komt God niet dichter bij mij. Zullen zijn woorden ook nooit geopenbaard worden. Dat geldt voor ieder mens. David zegt hier de Heer is mijn herder. Dus heb ik alles wat ik nodig heb. Hij laat mij uitrusten in een groene weide. En wijst mij de weg. Langs kabbelende beekjes, hoe mooi klinkt dat? Weet je dit? Hij verfrist mij innerlijk en leidt mij op de weg waar zijn recht geldt. Tot eer van zijn naam. Zelf al ga ik door een donker dal, ben ik niet bang, want u bent dicht bij mij. U bewaart mij. En gaat de gehele weg met mij mee. U bereidt heerlijk eten voor mij. Waar mijn vijanden bij zijn. U behandelt mij als een persoonlijke gast. U zegen mij overvloedig. Uw goedheid, liefde en trouw. Mag ik mijn hele leven ervaren. En daarna mag ik voor eeuwig bij uw huis wonen. Als u zegt. Heer, u bent mijn herder. Als u dat kan zeggen dat de Heer uw herder is. Luister dan naar hem. Ik moet kunnen zeggen Heer u bent mijn herder. Hij spreekt over een stok en een staf. Die vertroosten mij. Wij moeten luisteren en gehoorzaam zijn. Binnen zijn gebied blijven. Ga je buiten zijn gebied. Dat kun je aangevallen worden door wolven, rovers en noem maar op. Blijf luisteren naar wat hij zegt. De schapen kennen zijn stem. Mijn schapen kennen mijn stem, zegt hij. Maar vele schapen van God kennen zijn stem namelijk niet. Maar velen heb ik gehoord die een stem van de Heer hebben ontvangen of gehoord. Die niet van de Heer zijn. Want ik kan ze niet toetsen. O, de Heilige Geest zal het voor je doen. Als u achter het stuur zit en er steekt u eentje over, dan moet u echt op de rem staan. En ga niet zeggen van Heilige Geest, doe, het, doe jij het maar. Want die auto gaat echt gewoon door. Hij stopt echt niet. Maar soms denken de mensen dat de heilige geest dat maar zomaar alles van je overneemt. Maar dat is dus echt niet waar. Dat komt niet van de heilige geest. En dat komt ook dan niet van God. En wij, wij nemen die dingen allemaal al te gretig over van de mensen. De Heer is mijn herder. Laat hem regeren over je leven. Zoals David dat gedaan heeft. Ondanks de grote fout die hij gemaakt hebt, heeft God hem aan alle kanten gezegend en beschut. Als God je vergeven hebt, zal hij daar niet meer gedenken. Weet u dat? Kom met al je fouten tot hem. Beleid je zonden. Breng het naar de Heer. En zeg Heer, ik heb er enorme spijt van voor wat ik gedaan heb. Dat is alles wat je moet doen. Bekeer je van je zonde en volg hem. Dat is niet moeilijk. Je hebt daar geen hele preek voor nodig, de Heer zal hoog uit één woord zeggen. Hij zei: Jongen, ik heb het gehoord, sta op en wandel. Volg mij. Wij moeten de Herder volgen, dan zullen we plezier hebben in het Psalm van David. Dan kan u en ik ook zeggen. De Heer. Is mijn herder. Niet zoals jaren geleden. Dat ik rebels word. Dat ik zeg van. Mij ontbreekt alles. Ik kan nu zeggen. Mij ontbreekt niets. Want hij is bij mij. Alles die mij benauwd maakt. Die heb ik overwonnen in Christus. De kracht. De kracht van een schaap. Weet u wie dat is? Dat is zijn herder. Dat is mijn kracht. Ik heb geen kracht. Totaal niet. De kracht van een gelovige is zijn herder. Dat je naar hem luistert. Dat je doet wat hij zegt. Heeft u ooit gelezen? Ze zijn als, ze zijn als schapen zonder herder. De Heer Jezus had medelijden met die mensen. Maar ze zijn als schapen zonder herders. Ja, dat staat allemaal in Johannes. Psalm 23. U kan genoeg lezen vandaag en morgen. Het wordt een keer tijd dat we als christenen zeggen. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt totaal niets. Ik heb alles. Want gij zijt bij mij. Zij woon in mij. Dat is kracht, lieve zuster. Vindt u niet? Heerlijk een kind van God te zijn, hè? Amen. Mooi zo.